In het noorden van Mali zijn raketten afgeschoten op een VN-basis. Bronnen van persbureau Reuters melden dat er zeker drie doden zijn... onder wie een VN-vredesmilitair. Op de basis bij de Noord-Noord-Malinese stad Kidal... zijn ook Nederlandse blauwhelmen gestationeerd. Ze zijn daar om inlichting in te winnen... over de Tuaregs- en Al-Qaeda-strijders in de regio. De politie heeft op de A4 bij Roelof Arendsveen vannacht vier jongens in een auto aangehouden. De bestuurder had een stopteken genegeerd toen agenten in Delft de auto wilden controleren. Die was niet verzekerd. De bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor richting de snelweg... en reed toen met ruim 180 kilometer per uur naar Amsterdam. De politie zette de achtervolging in. De inzittenden bleken twee jongens van 17, één van 16 en één van 15 jaar. Geen van hen had de rijbewijs. Twee van de vier boden ook nog verzet bij hun aanhouding. Daar werd een politiehond ingezet. Ze zitten alle vier nog vast. En Stichting Wolven in Nederland roept mensen op niet naar Drenthe te gaan om de wolf te zoeken. Het dier werd daar gisteren gespot. Het is voor het eerst in 150 jaar dat een wilde wolf in ons land werd gezien. De stichting is bang dat de wolf wordt opgejaagd en dan weer teruggaat naar Duitsland. Het weer. In het noordwestelijk kustgebied kunnen vanmiddag wolken en nevel van zee binnendrijven. En dan wordt het daar kil met 7 graden. Waar de zon schijnt wordt het 12 tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan er lokaal wat regen vallen. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A20, Rouda richting Hoek van Holland, staat file voor de afrit Westerlee, 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeer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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. GFM. Met nu Zandvoort op zondag.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 Uiteraard we, volgen we voor u de e voetbal de eredivisie vandaag en we hebben een update van de Volvo Ocean Race. De vierde etappe is uh, gezeild uh, en ze zijn nu in uh, Nieuw-Zeeland aangekomen en uh, dat is, biedt de bemanning van de Brunel uh, tot een stukje reflectie. En daarover straks ook nog meer. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10A in Zandvoort. <lacht> Jawel. We zijn er nog twee uur lang met uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek. En de jaren 80 gaan heel even op bijna alle radiostations in Nederland. Zo so ook bij ons, hier is Starship. Say you don't know me. collega Ruud Jas van onder meer CFM Lunst, wat je elke dag hoort tussen 12 en 2 bij CFM. Je hebt best wel een beetje een hekel aan de muziek uit de jaren 80, maar toch vind ik deze enorm goed. Dus Ruud, als je op dit moment luistert, luisteren ben je deze wat speciaal voor jou. Je hoort de Starship en We Build This City. 25 jaar, CFM. En hier is Miss Montreal, samen met Pascal Jacobsen van Bluff. En ik zoek alleen mezelf. Alles veranderd. Altijd Ik ben er klaar voor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 Iedereen kent deze plaat wel, hè? I had the Time of My Life. Maar ja, wie zong het ook alweer? Bij Raadje was dat best wel een uh, moeilijke vraag. Uiteindelijk waren we er toch uh, achter gekomen dat het uh, Bill Medley en Jennifer Worms waren. Het is uh, zes minuten voor half vier. Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. Geleverd ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En digitaal te ontvangen in voort en de regio op kanaal 40. Got humor. She's giggle at her funeral. Was I more bleak. a funeral. week.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 Dat was de grote muzikale familie De Bart Story. You wear it well. Ja, zoals juist had ik het over die uh, tweede voetbalwedstrijden die om half drie uh, gestart zijn, waaronder Feyenoord tegen Nak Breda. En daar heb je nog nieuws over, uh, Albertan. Ja, want er is gebruik gemaakt van uh, de zogenaamde doellijntechnologie. Want uh, binnen een kwartier, na een kwartier spelen... speelde de doellijntechnologie bij Feyenoord Nac Breda een hoofdrol.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 De spelers van NAC Breda protesteerden nog... maar Fink wees gedecideerd op zijn horloge... want hij kreeg daarop namelijk het doelpunt signaal. Oké. Okay. Vanavond allemaal even kijken dus. Dus, maar nog steeds uh, 1 tegen 0 1 op tegen dit 0. moment. Bij die wedstrijd houden we in de gaten. En deze plaat werd uh, gisteren aangevraagd door Thijs. Ja, daar gaan we hem draaien. De Blues. Hier is De Dijk.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 of terug, opeens denk je stop zo blijf je toppen tot je as is verstrooid je kan de blues wel willen verlaten maar de blues verlaat jou nooit de blues verlaat jou nooit je kan de Maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. Speciaal gedraaid voor Thijs, de blues verlaat je nooit. De single van De Dijk. Hune dernière danse pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que tour comment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 Aanmelden kan via vrijwilligersapenstaatje lechampion.nl. Vrijwilligersapenstaatje -le En samen met de vrijwilligerscoördinator wordt gezocht... naar een leuke en een geschikte taak voor u. Nogmaals, vrijwilligersapenstaatje meldt u aan voor dit geweldige evenement op 28 en 29 maart. Ja, dus meld je aan ja, als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk, eh, Albert Zonder vrijwilligers. Ja. Gebeurt er eigenlijk weinig. <laughs> Zo is het. Klopt.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 We zijn één keer die uh, Andreas Kummer van Ik Doe het Niets. <lacht> Anne-Sophie mag uh, naar het uh, Songfestival uh, toe gaan. Dat gebeurde dus allemaal van de week rondom het Duitse uh, Lied voor het Songfestival 2015. We zijn alweer aan het uh, einde van uur 2 van uh, dit programma. Zometeen zijn we er nog één uur lang, dus blijf luisteren naar CFM.